4 Uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. De Braziliaanse oud-president Lula is aangekomen bij de gevangenis in Curitiba, waar hij een celstraf van 12 jaar moet uitzitten. Gisteravond gaf hij zich in Sao Paulo over aan de politie. Dat wilde hij eerder op de dag al doen, maar zijn aanhangers hielden hem toen tegen. De 72-jarige Lula is veroordeeld voor corruptie. Hij vecht dat nog aan, maar het Hoge Rechtshof heeft bepaald... dat hij zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. De laatste dagen zat Lula in een vakbondsgebouw in Sao Paulo... waar, hij, waar zich duizenden aanhangers hadden verzameld. Ze willen dat hij in oktober opnieuw tot president wordt gekozen. In opiniepeilingen gaat hij aan kop.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 NPO Radio 1. Zowel BNN als Farah zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. De te maken! We moeten naar uitkomen met z'n allen. Dat is iets anders. Ik weet dat je het krijgt, man. Met Neel. Een hele goede morgen op deze vroege zondagochtend 8 april 2018. Je valt midden in aflevering... In een aflevering van het NPO Radio 1-programma Druktemakers... deze week hebben we het over de middelbare school. Een plek waar je... Als het goed is, een tijd beleeft die je nooit meer vergeet. Maar dan moet het wel een beetje een goede middelbare school zijn, natuurlijk. Het vorige uur hebben we onder andere besproken waar een goede middelbare school allemaal aan moet voldoen. Dus dat proberen we een beetje. En dat naar aanleiding van de lotingen onder achtste groepers van de basisscholen afgelopen week. Die kregen allemaal te horen of ze naar hun favoriete middelbare school mochten. Ja of nee. En in de grote steden was dat iets vaker een probleem dan op het platteland. Maar er was meer nieuws over middelbare scholen, of eigenlijk over middelbare scholieren: met name de VMBO-leerlingen. Die noemen we nu nog allemaal laag opgeleid. Maar laten we eerlijk zijn: van laag opgeleid noemen wordt niemand echt bepaald blij. Tenminste, als mensen mij laag opgeleid zouden noemen... ik ben helemaal niet opgeleid, maar ik zou, als ik laag opgeleid zou worden genoemd... dan zou ik helemaal niet, niet vrolijk worden. Dat zegt ook Marianne Zwageman in. Haar hoor je zometeen hier in Druktemakers. Maar dit is natuurlijk ook een programma... waar er ook ontzettend veel ruimte is voor jou. Dus bel vooral naar 0800 1121. Ben jij het er nou mee eens... dat het laag opgeleid noemen van iemand eigenlijk niet kan? Of vind je het de grootste onzin... dat we ons daar nu ook weer druk om maken... Misschien ben je wel zelf. Laag opgeleid tussen aanhalingstekens. En vind je het gewoon kut dat je je zo noemt? Ja, bellen zou ik zeggen. 0800-1121. Laag opgeleid? Nee joh, ik ben praktisch opgeleid. Zo moet dat gaan doen. Maar goed, daar gaat Marianne Zwageman zo meteen van alles over vertellen. Hier in maken. Eerst even muziek op Radio 1. Deze zaterdagnacht of hele vroege zondagochtend. Robbie Williams, Advertising Space. There's no earthly way your heart when it stopped going the whole world shook the storm was blowing through you waiting for Bobby, Bobby, Williams, Advertising Space. Op uh, NPO Radio 1, Druktemakers, waar je naar luistert. Druktemakers. Met luxarneel. Precies. Marianne Zwageman, schrijfster, columniste en media-entrepreneur was te gasten tijdens de Leadership Experience van afgelopen maart. En die Leadership Experience die nodigen sprekers uit... die de bezoekers kennis geven, maar hen ook laten ervaren... wat het inhoudt om je leven ten volste te leven zonder spijt. Dat staat op de website van Leader Experience. Nou goed, Marianne Zwageman was dus afgelopen maart te gast... en daar vielen uit de zaal de woorden laag opgeleid. En daar wilde Marianne toch even iets over kwijt... Ho, hier ga ik je corrigeren. Kijk. Dit mag je nooit meer zeggen. Lager geschoold personeel. Dat wil ik vandaag voor het allerlaatst gehoord hebben. Ja. Want dat is namelijk mijn belangrijkste oplossing. Ja. Ik heb net zo hard staan schreeuwen, nee nog veel harder. Tegen Sander Dekker toen hij nog staatssecretaris van, van onderwijs was vorig jaar. En ook gezegd, als jij dat nog één keer zegt... zoek ik je op en hak ik je kop eraf. Want hier ben ik heel fel op. Nee, als jij tegen een kind van twaalf zegt... jij bent laag... dat doen wij, hè? Zo vreed zijn wij in Nederland. Tegen een kind van twaalf... die ongelooflijke talenten heeft... die dingen kan die jij nooit zal kunnen... dan zeggen we tegen jij bent laag... Voor de rest van je leven heb jij laag op je voorhoofd staan. Zo bedoelde ik het niet. Nee, maar <lacht> dat snap ik. Klopt. Maar dat is, is nou nog het, dat is ja, nog het ergste. Dat ja. is nog het ergste. Bedoelde je het maar? Bedoelde je het maar? Onbedoeld zetten wij een ongelofelijke groep vakmensen, die nogmaals dingen kunnen die wij waarschijnlijk nooit zullen kunnen, zetten wij weg als laag. Dus mijn belangrijke... Ik geloof niet dat woorden dingen per se op kunnen lossen... maar woorden zijn wel heel krachtig. Dus mijn allerbelangrijkste oproep is... stop met mensen laag opgeleid noemen. Ze zijn praktisch opgeleid. Dat, dat is, is niet slechter dan theoretisch opgeleid. Jij bent advocaat. Jij kan heel goed boeken lezen. Gefeliciteerd. <lacht> <lacht> maar jij kunt geen auto repareren. Exact. En als ik hier straks... Ik bedoel dit niet als persoonlijke aanval, hè? Begrijp, begrijp me goed, hè? Als nee. ik hier straks in mijn auto stap... en mijn Range Rover start niet... heb ik helemaal niks aan boeken. Dan moet er iemand komen die wat met zijn handjes kan. En, nou. en, en, en, en, en dit, is, dit is echt zo belangrijk. En ik roep dit overal waar ik kan. Ik roep het tegen Paul Rosenmuller, die van de PO-raad is. Ik roep het tegen de mensen in de politiek. En ik hoor gelukkig steeds vaker dat politici het overnemen. Je bent praktisch opgeleid of je bent theoretisch opgeleid. Maar er zijn talloze mensen... die wij van ons belastinggeld... theoretisch opleiden... die niks kunnen. Die studeren vrije tijdsmanagement. <lacht> Dat is een studie, hè? Die betalen wij. En die mensen zijn de rest van hun leven... hoog opgeleid. En die kunnen tegen een kapper... of tegen een automonteur zeggen... oh, jij bent laag. Want ik heb vrije tijdsmanagement gestudeerd. Wat voor de beeldland hebben wij gemaakt met z'n allen? En, maar daardoor is het wel zo dat als een kind vmbo-advies krijgt... met andere woorden, een kind krijgt te horen... jij hebt ongelooflijke talenten met jouw handen... dan moeten die ouders in therapie. En dan moet er een advocaat met de school in discussie over... of het advies niet kan worden aangepast. Zo erg hebben wij het al gemaakt in Nederland. En dat vind ik echt afschuwelijk. En toen ik Sander Dekker een aantal maanden later tegenkwam... ik had hem mijn boek geschreven, meegegeven waar dit een heel belangrijk hoofdstuk is. Stop met mensen laag opgeleid noemen. Ik kwam hem tegen. Hij zei, ik heb je boek gelezen hoor. Dat wat je zei over broer Springsteen was ik het helemaal mee eens. <lacht> ik zei, ja, maar het ging mij om het andere hoofdstuk. Hij zei, nee, nee, nee, nee, ik zal mensen nooit meer laag opgeleid noemen. Ik zeg, je hebt dat nog niet gesnapt. Het gaat er niet om dat je ze laag opgeleid noemt. Ze zijn niet laag opgeleid. Weet je wat een automonteur moet leren? Weet je hoe vaak die terug moet komen om zijn APK-papieren te kunnen houden? Hoe vaak je terug moet naar de importeur van Range Rover omdat er weer een nieuw model komt? En ineens zijn er Tesla's en die hebben helemaal geen verbrandingsmotoren. Een leven lang leren. Die gast die vrije tijdskunde heeft gestudeerd, die is echt klaar op zijn 23ste hoor. Die hoeft nooit meer bij te leren, want hij leerde al niks. Maar hij is wel hoog opgeleid. Ik, uh, ik, ik krijg altijd een beetje de kriebels van Marianne. Maar op zich heeft ze hier wel een beetje een punt, toch? Hoe, hoe heb jij hiernaar geluisterd? Moeten we inderdaad nou echt eens stoppen met het laag opgeleid noemen van mensen die van het VMBO afkomen? Of zijn we weer helemaal aan het mieren neuken met z'n op dit moment? Ik ben benieuwd naar jouw visie hierover, dus bel vooral naar 0800-1121. Heb je zelf het VMBO afgerond en voel jij je helemaal niet laag opgeleid? Herken jij je in de woorden van Marianne of haal je schouders op en geloof je het allemaal wel? 0800-1121, dat is het telefoonnummer en dat is ook gebeld door Hans. Hans, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ben ik goed te verstaan? Je bent hartstikke goed te verstaan, Hans. Ja. Ik uh, ben het volledig eens met die uh, uh, dame die het even uitlegde. Ja, met Marjolein Zwagemann. Ik ben praktisch opgeleid en ik heb altijd nog werk gehad. Kijk. Ik heb op een van de beste scholen gezeten die ooit in Nederland geweest is. Daar heb ik geleerd denken, analytisch denken en nog geleerd om iets te maken. Gewoon op de ouderwetse ambachtsscholen. En uit die positie ben ik het in uh, ingestapt en dan werd je opgeleid in een technisch beroep. En door interne opleiding in het bedrijf heb je toch een bepaald niveau kunnen bereiken. Maar het is namelijk zo, als je in Nederland kiest voor een technisch beroep, wordt vaak gezien als een uh, middenwaardigheidsburger. Uh, Want techniek in Nederland, daar staat altijd uh, negatief tegenover, daarvoor ik even aan die doorgeving. Ja, Nee, heel, heel, ja. goed, heel goed Hans, dat je, daar, dat je daarvoor belde. En uh, je vindt je, je vind dus inderdaad praktisch opgeleid. Als je dan ja. dat hoort, hè, dat, dat, dat, dat heel vaak die uh, mensen die, die, die jouw opleiding hebben gedaan. en jij ook laag opgeleid noemen, wat, wat doet het dan met je? Nou, dat vind ik uh, een kwalijke zaak. Want je bent uh, allemaal opgeleid. Je begint met een lagere school. En van een lagere school ga je door. Ja. En de ene kans is helemaal beter gebruikt de andere. ook door bepaalde omstandigheden. Maar wat ik wil zeggen, mm -hmm. en dat vind ik een kwalijke zaak... dat er een enorm tekort is aan alle technische mensen. Ik wil even zeggen, de directeur van de armoedsschool in Arnhem... die heeft in 1980 al gezegd, en als een reportage in de Gadelander... dat er tekort komt aan technische mensen. Nou, nu zit een jarenproblemen in. Je kunt geen vakmensen krijgen, je kunt geen loten krijgen... je kunt geen automonteurs te krijgen. Overal is er een tekort aan. Ja. De heer Wiebes wil straks dat we... Uh, uh, uh, uh, allemaal goed uh, worden. Wat betreft uh, de installaties van warmtepompen. En ik weet al niet. Nou, dan moet je ook wel eens vertellen: waar haal je de mensen vandaan? Het bedrijf zit omhoog met technisch uh, opgelegde mensen. En je hoeven niet hoger te zijn. Nee. En je wordt wel een installatie, weten uh, weet het uh, ja, te maken. En ik, we hebben onder andere meer advocaat in Nederland als technisch uh, opgeleide mensen. Dus nee, serieus, wat je moens hebben? Nou, is het zo. Voordat je windmolen mag, mag repareren, dan moet je 15 jaar al ervaring hebben in de hoogbouw. Oh. Nou, en zo blijf je doorgaan. En zo wordt er een heleboel dingen in techniek techniek niet weergegeven. Want omdat je ook heel veel mensen hebt, presentatoren, noem maar op, die het een ballenverstand hebben van techniek. Tweede Kamer, Kamerleden, oh, dat ja. zijn allemaal al opgeleide mensen. Burgemeester, noem maar op. Maar ontbreekt daar aan mensen die een betere opleiding hebben. En daardoor gaat een heleboel dingen fout. En kijk eens aan. Dat is probleem in Nederland. Nou, ja? Hans, goed, goed dat je het even aanstipt en, uh, en ja. blij dat je, dat je je zo uitspreekt, daar is het programma voor bedoeld, onder andere. Ja, en ook nee, heel blij dat je, doe... je gebeld hebt. Nee, maar het is ook belangrijk, ja. om wat je in de handen houdt, kijk u bent uh, radiopresentator, ja. nou, kunnen uh, kun je mij vertellen hoe het komt dat ik u kan ontvangen. Hè? Dat heeft Nikolai Tesla-appuniteit uh, uh, ontdekt, het mag niet test meer. De industrial de uh, kraftstroom, de wisselstroom. Uh, draadloze energie overdraagt. Dat ik u kan ontvangen, dat wil zeggen dat hij draadloze energie overdraagt. Je hebt een, uh, je hebt een draaggolf en daar zitten kwantjes op gemodelleerd. Nou, en zo kun je doorgaan. Als ik aan de mensen een jongelui vraag... Hoe werkt een smartphone? Nou, dan is het ee uh, uh. nou, Dat is met draaggolven. En met zo. Ah, uh, alsof, alsof alle jongelui eens dom zijn, nu klinkt het net, uh, Hans. Ja, nou, ik doe, als ik vraag waarom uh, kan een schip drijven... Ondanks dat het vertaal is, nou, dat weten ze niet. Het heeft de wet van Argemenis maken. Ja, maar dat zijn toch wel een paar mensen die dat nog weten. Dan niet dat alle jongeren dat, ja, dat nee, op nee, niet jonge... weten. Ik, ik heb jongelui veel gevraagd, ook wat middelbaar onderwijs. Ja? Die weten niet wat een, een bij een machtton in een uh, deurtje uh, dat droogte uh, uh, verdient. Nou, ne... ik ga er vanuit. ik ga alles ontdekken. Waarom? Als ik niet iets weet, ga ik googlen of pak YouTube en ja. ik kom erachter. Kijk. ...dat een heleboel dingen in Nederland verkeerd wil neergeven. En dat verschilt de opzichten van andere ja. landen. Ja. Nee? En ja. ik vind gewoon de prestatoren over het algemeen, die weten wel een uh, radio presenteren, ...maar ze weten niet de techniek die erachter zit. Nou, en zo oh, gaat het in oh, Nederland... Oh, nee, nee, nee, nee. nee, nee die gaat het de hele tijd door. Want ik word vaak, als je het hebt over, over, over techniek... ...ik kan heel wat jaren, ben ik al in een uitzending geweest... Ja. ...en als het over techniek gaat, dan word je van de zender afgerustmeting. Ja. Want dan komt kom het tekort. Ik vind ook, je moet ook weten, als presentator, waarom kunnen mensen ontvangen? Waarom kunnen mensen... Hoezo? Internet... Ho -ho -ho -ho -hoezo, moet, hoezo moet ik dat weten? Nou, ik vind wel terecht, wat je, uh, wat, waar je voor je staat, dat je ook de techniek te kunt uh, bewerkstelligen. Anders ben je dom. Ja maar, ik moet toch, je... Ja, maar, ja, maar Hans, Hans, Hans, ik moet toch veel eerder weten waarover ik praat dan uh, waardoor ik allemaal kan praten? Toch? Nee, ik, je verwacht toch eerder van, eerder van een presentator... Uh, ik, nou, bijvoorbeeld, ik verwacht van, van Jurgen van den Berg, weet je wel, de, de NOS Radio 1-presentator... Van, uh, van, van, van het Radio 1-journaal elke ochtend hier op, op Radio 1. Verwacht ik eerder dat hij weet waarover hij praat en dat hij goed geïnformeerd is... dan dat hij weet hoe het allemaal werkt hier. Daar zijn nog heel andere mensen weer voor, voor, voor opgeleid. Nee dat, dat vind ik in, nee, dat vind ik tekortkoming, dat een tekortkoming. Een tekortkoming zelfs? Ja, ja, ik vind dat een tekortkoming, want als je uh, bij de Radio werkt mag je ook wel weten waarom de mensen je de radio kunnen ontvangen op tv. Nou, dat kun je allemaal opzoeken. En daardoor is het allemaal half in Nederland. Het is allemaal kortzichtig. Maar een Jeroen, Jeroen Pauw bijvoorbeeld, die dus elke avond een late naar talkshow presenteert, die moet ook precies weten waarom hij op tv te zien is, hoe het allemaal werkt. er zijn allemaal programma's, denkperiode. Ja, en gedachtegoed. Maar ga je daar buiten, dan zijn ze de weg kwijt. Als je in Nederland over techniek hebt, waarin, en dat is heel divers, dan weten ze het niet. Ja? En dat is de kortkoming. Daardoor kort, ja. krijg je ook mensen in de techniek. En ah, ja. daardoor krijgen we een grote achterstand opzichte van Aziatische landen. En dat is het probleem hier in Nederland. Dus is er is een tekort aan technische mensen. Hans, ja? dank je wel. Ja? Graag gedaan voor jou. En nog een, uh, nog een fijne zondag. Ja, en ik hoop dat er weer te komen. En ik hoop het, het ook. Ik hoop de... dat er heel veel te komen. Ja. Het komt goed. Ja. Oh, je doei, wel. doei, Hans. dankjewel voor bellen. Hoi, Ja, wel, graag gedaan. Marco, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg ik. Nou, het is een interessant thema wat jullie uh, bespreken. <coughs> en ik uh, denk dat uh, wat Hans net zei natuurlijk heel erg klopt. Maar dat het wel een half deel van het verhaal is. Want Jeroen en Jurgen, die moeten gewoon heel goed presenteren. Dat is hun vak. Ja. maar je ziet gewoon, uh, laat ik wat anders zeggen. Ik was een oud collega van Jurgen. Jurgen en ik hebben samengewerkt bij Radio TV Noord. Oh, leuk. En uh, hartstikke leuk tijd gehad. Ik ben altijd in de omroep verder gegaan. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga wat anders doen met mijn leven. Ja. En dat heb ik gedaan. Uh, ik, kom, inderdaad, ik zag goed dat er een hele hoop mensen uh, ja, eigenlijk zeiden van... joh, er, is, er zijn zo weinig technici, er zijn zo weinig mensen die dingen met hun handen kunnen. Eigenlijk wat Marianne Zwageman nu zegt, weet je wel, dat uh, heeft ze heel goed gezegd. Mm -hmm. En daarvoor heb ik een aantal jaar geleden iets gedaan wat ik eigenlijk een groot risico vond. Mm -hmm. Ik dacht, ik ga dat al het geld wat ik bij die omroep heb verdiend... met praten, met dingen bedenken, met produceren, reviseren, noem alles maar op... dan ga ik eens inzetten voor iets anders... En dat is om een plek te creëren waar jongens en meisjes zo onwijs gaaf met techniek kunnen werken en zo onwijs spannende dingen kunnen maken. En dat is niet een school. Want als iets niet interessant is voor jongeren waar je met techniek gaat leggen, is het een school. Inderdaad. Want dat is verschrikkelijk saai. Dat is ja. verschrikkelijk. Dan leer je een beetje knutselen en een beetje frutselen. En als het een beetje mee zit dat je dat leert. want als ik op een school kom, en wij komen veel op scholen... dan zien we dat er geen techniekvakken meer zijn. Dan zien we dat er geen gereedschap meer is. Want dan kopen wij namelijk gewoon op, want het ligt op die scholen niks te doen. Nee. Nou, daarvoor heb ik een paar jaar geleden heb ik het Wahallap opgericht. En wat is het Wahallap nou? Dat is een hele moeilijke naam, maar het is een Wahala. En het is een lab. Nee. En dat trek je samen. En dan heb je het. En wat Hartstikke gebeurt er, mat, er dan hoor. allemaal? Wat gebeurt er niet? Oh, wat gebeurt er niet? Nou, er is een meisje bij ons, die is 15. Die heeft de website van het klokhuis geschreven. Nou, dat is natuurlijk weer zo'n meisje waarvan je zegt, ja, die zit de hele dag in hun hoofd, die zit hele dag in haar hoofd. Dat is helemaal onzin. Want ze kan behalve dat ze goed kan schrijven, kan ze ook heel goed hokken en kan ze heel goed technische dingen maken. Maar die is 15 en die heeft de website van het klokhuis nou, ja, oh. gemaakt. Ja. ja, en weet je wat de ellende is? Er is een jongen van 10 bij ons aan het werk op dit moment, twee oh. dagen per week. Ja? Kijk, ik heb iets opgericht wat nergens anders bestaat. Huh. Je bent een... Anders ga ik het niet oprichten. Ik ben een ondernemer. Maar ben een, hey, dus... een Steve Jobs eigenlijk? Uh, dat zeggen sommige mensen wel eens, maar dat wil ik nergens <laughs> mee vergelijken. Want oh. we, jij, jij wil ook geen Jurgen van den Berg zijn, Nee, toch? nou, ik zou wel eens een baard willen nee. hebben. Hij zou het wel willen. Ja, ja, hij heeft een mooie bril wil. ook. Ja, en okay, ik bril dat is weinig. ook niks mee. hele mooie bril. Maar waar het mij om gaat, is dat ik een plek wilde creëren... Waar jij als jongen of meisje, of je nou 16 bent, of je bent 8, of je bent 20, of je bent 7, naar binnen mag lopen. Ja. En wij werden een aantal jaren geleden beroemd, omdat wij een meisje hebben bij ons. We hadden een meisje, een meisje was 9 jaar. Dat meisje klopte op een gegeven moment bij ons op het atelier, en die zei: Ik wil beeldhouwer worden. Ja. Dus, <coughs> beeldhouwer, dat klinkt gek. En wij zeiden: Dat kan jij niet, want je bent 9, je bent blond, je bent klein je bent een meisje. <laughs> Doe eens even een man. Ze, Ga spelen, met is ze, maar Ja, dat zeiden wij ook. Dus hij zei: Nee, daarom wil ik het juist. Ik zeg oh. zo, dat is de goede mentaliteit. Ja. En het meisje werd beroemd, omdat ze met een kettingzaag kon werken. Nou, een meisje van negen van de kettingzaag, <laughs> Dat kan toch niet, dat is op belachelijk, we gaan we toch oh, dood. Nu is neem me, nu, nu neem je in de maling, Marco. Nee, nee, kijk maar op YouTube en kijk maar naar de film van Merle door de KRO gemaakt. Okay. Kijk, wij oh. hebben nooit reclame gemaakt. Dat doen nee. we niet. We willen dat mensen over ons praten. We hebben drie prijzen gewonnen, waaronder de Kortschakprijs, Kortsa Prijs voor Vernieuwend Onderwijs, van Prinses Laura gehad, twee jaar geleden. Oh. Wat doen met het wanglap is eigenlijk iets heel bijzonders. Die jongen van tien die bij ons is, die is niet voor niks bij ons. Mm -hmm. Weet je waarom? Dat is een vastloper. Dat is een jongen, weet je wel, die, die kan niks. Ja, maar, op tien... maar kun je het al merken, op, op tien jaar geleden dat je een vastloper bent? Ik kan het niet merken. Ik, nee, ik weet, je, weet je, ik kom uit de technische familie, weet je, een vastloper is, dat is een machine. Oh. Een machine die het niet meer doet, waar geen olie in zit, dat noemen ze een vastloper. Ja. Ik wist nooit, een paar jaar geleden, toen mensen tegen me zeiden: ik heb een vastloper, dan dacht ik, oh god, je auto staat stil. Ja, precies. precies. Nee dat bleek dat hij een zoon of een dochter thuis had zitten... ...die niet, die niet, niet mee kwam. kon komen op school. Huh? Ja, nou belachelijk hè. Dus nou, even een voorbeeld. Ja. Um, wij worden een, een paar maanden geleden gebeld door een vader... ...die zegt, meneer, meneer, meneer... Uh, ...ik zit met een probleem, want mijn zoon die de leerplicht... ...en die zit thuis en die kan niks meer en die is tien jaar. Dat uh -huh. is trouwens niet het enige geval hoor. We kunnen Nee, het nee, nog nee, maar... Maar we, ik geef we, dit even ja, als voorbeeld ja, ja, ja, ja. Geef eens een voorbeeld. Nou. Ik zei, wat is er met Johan aan de hand? Nou ja, hij moet volgens mij bij jullie, want hij, uh, het gaat op school niet goed. En het de allemaal leerplichten zitten ongeveer 22 zorgverleners om ons heen. Een gezinstherapeut, een coach, een dyslexietraining en weet ik veel wat. Ja. Laat hem maar komen. Dus de andere dag kwam er een knulletje bij ons binnen. Dat is twee maanden geleden. Klein jongetje, hartstikke die was hele heel indruk van onze werkplaats. Want die had zoiets nooit gezien. Nee. Nou dat klopt, oh. want het is geen werkplaats. Het, is, het, is, het ziet er niet uit als een fabriek. Het ziet eruit als een fucking coole plaats. <laughs> eh, het, er zitten staan modepoppen met rare gitaar om hun nek. Het is gewoon heel cool. Ja. Hij zegt, wat mag ik hier doen? En toen zeiden wij, wat niet? Huh? Hij zei, maar ik moet, wat moet ik hier leren? Ik zei, nou, wat wil je hier leren? Waarom liep die jongen nou vast op school? Die zit de hele dag op een lagere school. En daar zitten allemaal juffen. Er is dus niks mis mee, juffen, hartstikke leuke meiden, maar er zijn er wel heel veel van in Nederland. 99,9% ja. lijkt wel juffen. En deze jongeman, die is vervelend, die vinden ze lastig, die dus, en hij trok ze verder terug. Typische vastloper. En dan blijkt hij, ja, ja, echt een thuiszitter en een vastloper. En er zijn allemaal hele dure organisaties voor die dat allemaal begeleiden, die ja. jongens en meisjes. En die mannen die praten veel en die gaan naar congressen, eten veel broodjes, hartstikke duur. Maar dan gaat die jongen van niet, niet, niet, thui, niet meer thuis zitten. Nee, dan gaat, daar niet gaat om, de jongen, die jongen nee, niet van lopen. Inderdaad. Die gaan niet lopen, hè? Nou, die jongen komt bij ons binnen op donderdag en vrijdag. Dat hebben we geregeld met leerplicht, met zijn school. Dat mag. Ja. Wat is Anne nou? Anne is een geniaal technicus. Dat is een geniaal technicus. Hmm. Die kan alles maken met zijn handen. Hij is om. Twee maanden bij ons binnen, die jongen is van 180 graden veranderd. Die mag bij ons solderen, die mag bij ons lassen, die mag bij ons constructies maken. Die mag de creatieve ideeën, en technische ideeën mag die ontwikkelen, mag die bouwen. Maar we hebben hem ook uitgelegd dat het best handig is als hij dadelijk een beetje Duits, Frans en Engels praat. En dat hij dus ook nog naar school gaat. Ja. In, te, in twee maanden tijd is Anne een heel andere jongen geworden. Maar wat hij nou het allerbelangrijkste vindt. is dat hij over een half jaar. mag die Juffie en zijn klas bij ons uitnodigen. om eens te laten zien wat wij doen. Wat, wat dat het half nagelijk ja. is. Ja, ja, ja. precies. Oh, wat, wat te gek, nou, wat te tof man. Ja, wij vinden het ook verschrikkelijk leuk. En ik ben nog steeds blij als ik Jurgen op de radio hoor. Maar ik ben blij dat ik wat anders mee ja, ga doen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Want ik vind wat Marianne zegt. dat is natuurlijk een beetje zwart-wit. En ze zet het heel dik aan. Ja, een beetje of dat? Maar. Dat nou, mag ook, want we kennen Marianne en we weten hoe ze dat doet. En wij doen dat niet. Wij doen gewoon dingen. We praten er niet te veel over. <laughs> maar waar het, gaat, waar het om gaat, en wat wij zo verschillend belangrijk vinden... is dat er bij ons jongens en meisjes, en dat zijn er heel veel ondertussen... uit alle delen van het land, samenwerken, samen leren. De een is met techniek bezig, de ander is met... met, met nou ja, kijk maar, de website van Klokhuis, door een 15 jarige Dat gebeurt ja, niet zo vaak. Ze mochten het wel jongen, gaan doen, hè? Ze mochten het ja. wel gaan doen. En als je, als je ons Twitter-account een beetje volgt... dan zie je dat we wel aan de zin gaan. Ja, nu, nu, nu, nu begin je wel schaamteloos promotie te maken, Marco, ja, hier niet, uh... maar dat moet. Weet je waarom dat moet? Maar weet je waarom dat moet? Vertel. Weet je waarom dat moet? Ja, vertel. Omdat wij van niemand geld krijgen. We nee, nou, je lult, je lot. Ja, ga maar kijken. Wij krijgen van niemand geld, we hebben nog nooit subsidie gehad, we hebben nog nooit iets aangevraagd, we hebben het ook niet gekregen. Hoe, hoe betaal jij wifi omdat dan? Wij, nou, omdat onze leerlingen ook dingen maken die we ook verkopen. Ah, en wij nee. hopen dat de arbeidsinspectie het hier binnenkomt en zegt van, <laughs> sluit die tent, dit mag niet. Oh, dan je als je iemand binnenkomt, ja. start, dan kom je Arwen tegen en Arwen is elf. En Arwen maakt tafels en ja. een hele bijzondere tafels. Kinderarbeid. En als, ja, dat vinden we geweldig. <laughs> wij vinden niks leuker dan kinderarbeid. Wij, <laughs> hopen dat, wij hopen dat de instructeurs binnenkomen en zeggen meneer Mout, stop daar eens mee, want u... Wij lachen ons kapot als ja. dat gebeurt. Dat gebeurt Eema, Eema. Marco, ik vind het... Eh, dus ja, je zou kunnen zeggen wat kinderarbeid is... maar het is gewoon een heel goed verhaal. En inderdaad ook wat je zegt. Het is goed dat, dat, dat, en, en, het, het benadrukt maar dat, dat, dat deze mensen... niet per se laag opgeleid zijn... maar gewoon praktisch zijn en een groot talent hebben... en dat we daar heel anders aan moeten kijken dan dat we dat nu doen. Eh, Dank je wel voor het bellen zijn. en voor, voor het delen. Heel tof. Ja, Zullen we zien de groeten aan Jurgen? Zullen we dat doen? Als ja, ik zou de groeten aan Jurgen. Tof van Gastman. Leuke beeld, goede baard, Top. niks Maar leuk mooie ja? stem ook. Ja. Hey, uh, Marco, nog een fijne zondag. Yes, yes. Doei. Hoi, hoi, hoi, hoi. Nu even een, een vrolijk liedje. Deze uitzending, mijn leukste favoriet liedje van het moment, mijn leukste liedje, maar wel het leukste liedje van het moment. Piet Veli, Nederlands Arubaanse zanger. Dit is favorite song op NPO Radio. Uh, wat maken we van Eén? ja. Yeah, you got that roundness I just love like the today. So you got me feeling lifted like out of space. You got that profoundness like the lyrics I crave. I just wanna write you, cause you're my favorite song. You're my favorite song. Like it was something missing, but you revealed the truth, and now I feel such a Yeah, you know it's real it's how we feel. You always listen. Yeah, you know what you real. You're my favorite song. Favorite song. You're my favorite song.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 The way you grew, you're my favorite song Nederlandse Arubaanse zanger Piet Philly. En zijn nieuwste single, Favorite Song, is mijn favoriet liedje van het moment. En het is wel uh, misschien nog wel mooi om te vertellen... dat uh, Piet is er een tijdje dus uit geweest door die nare ziekte van Lyme. Uh, na enkele jaren heeft hij daar echt last van gehad... omdat hij op een jongere les is gebeten door een take. Inmiddels gaat het beter met hem en maakt er dus weer muziek. En ik ben daar heel erg blij mee. makers Met luxe arneel. Misschien is het leuk om nog een keer muziek uit te maken. Maar dat, dat is voor, voor later. Wordt iemand op het VMBO laag opgeleid of... ...praktisch opgeleid. In de opleiding zelf is het geen verschil... ...maar waarom is iemand laag als diegene heel goed leert... ...hoe je een auto in elkaar, en, en uit elkaar haalt? En waarom is iemand die het wetboek uit zijn of haar hoofd kent... ...heel erg hoog opgeleid? Is laag opgeleid wel de juiste benaming... ...en moeten we daar nou niet eens mee kappen? Dat is mijn vraag aan jou. En om die vraag te beantwoorden, mag je bellen naar 0800-1121... ...of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Roel, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Spreek nog even met uh, Roel Adema hierzo. Hallo Van uh, af de locatie Ermelo. Ah, kijk. Uh, ik uh, heb net iets gehoord van oh. een mevrouw. Ja. Uh, die zei van, er zijn geen laag opgeleiden. Er zijn mensen die met hun handen het een en ander kunnen doen. Ja, dat was Marianne Zwageman die, uh, die zei dat. Ja. ja. Uh, nou, ik uh, wou zeggen ja. dat uh, deze mevrouw, die Marianne Zwageman... Ja. Die heeft het bij het goede eind en bij het rechte eind gezegd, inderdaad. Kijk eens aan. En deze mevrouw, uh, daar heb ik de volledige respect voor... dat ze dit durft te zeggen voor de openbare radio, dat dit zo is. Want ik kan me daar helemaal in vinden wat zij hier heeft gezegd. Hoe komt dat zo? Nou, dat zal ik je uitleggen? Ja. Uh, uh, ik ben zelf gehandicapt... Oké. Okay. En uh, het is zo, ik heb een hele hoop onrecht meegemaakt. En uh, daar wil ik niet veel, uh, uh, ver over uitweiden, nee. maar ik kan u vertellen uh -huh. dat uh, bij deze zaak die zij dus uh, voor het licht heeft gezet, uh -huh, uh -huh. kan ik dus gewoon uit opmaken dat deze mevrouw, die heeft een hele hoop onrecht bij andere kinderen uh, meegemaakt en dat kinderen achteruit gezet werden van... je kan dit niet. Of, uh, ja, dat, dat de kinderen al heel andere... snel, snel laag genoemd op worden... en je bent uh, minder slim dan anderen, dus we noemen je laag. Juist. Ja, terwijl Juist. Uh, heel erg veel vraag is naar dus mensen... die auto's in en aan elkaar halen... die weten hoe een radiostudio werken... die gewoon normaal uh, een fiets in elkaar zetten... die meubels kunnen maken. Juist. Maar kijk, uh, uh, beste Lucht. het is ook zo... Uh, ik heb een, uh, uh, ik ben dus heel goed uh, bevriend en een hele goede klant bij een bedrijf uit uh, Tegelen, ik noem het naam niet. Ah oh, joh. Dat is uh, een goede high-five-zaak. Mm -hmm. En ik hoef maar te vragen naar dingen of ik hoef maar uh, te zeggen wat ik wil. En die mensen hebben overal verstand van. Kijk, en dat ja? is ook wel eens lekker. Ja, en die, weet, die weten wat ze verkopen. Ja. Die weten wat ze, waar je het over hebt. Ja, maar er zijn hier ook, er zijn hier ook winkels en hier, ik weet er hier ook één te noemen. Ja, noem maar. Die zitten hier op de stationsstraat. Ja. Als je daar naar binnen gaat, ja, ja, ja. en je vraagt om bepaalde dingen... dan hebben ze nergens geen verstand van. Wat voor dingen zijn het dan? Nou, bijvoorbeeld om een goede koelkast. Of uh, om een goede radio. Of uh, uh, noem het maar op. Die in... hebben nergens geen verstand van. Die kunnen je ook niet verder en... helpen dan, nee. Nee, die zeggen van. Nou, daar staat het zoek het maar uit. Toch oh, niet je Oh ja, nee, dat zijn, dat zijn van die winkeliers. Daar heb je inderdaad helemaal niks aan. Nee, precies. Daar heb je helemaal niks en, aan. Ik, ik wil om de, uh, veiligheidsreden, en de uh, veiligheidsredenen. Ja. En om de netheid en om de beleefdheid. Ja. Wil ik voor de openbare radio. maar ja. niet de namen van die zaken. Dat is, we, uh, noemen. Dat vind ik erg netjes. Uh, alleen is het ook. Is het ook uh, uh, verboden voor uh, de wet om reclame te maken. Ja, de Reclamecodecommissie, dat soort dingen. ja, daar moet je ook niet te veel van aantrekken. Ja, kijk, maar ook niet. Het gaat niet alleen daarom dat ik dat niet wil noemen. maar ook omdat ik het eigenlijk. Uh, voor de publieke openbare radio ja. wil ik het toch wel even heel netjes houden. Ja, ja dat is vooral Want handig, ja. dat, dat, dat wil ik zeker niet doen. Nee. Maar kijk, ik bedoel maar even. Ja. Dat um, als je achteruitgezet wordt op een achterlijke manier, dan ben je niet blij. Nee, nee, nee, nee zeker niet. Zeker niet. Dat, dat, dat, dat maakt niemand vrolijk. Want ik heb het ook bij mijn zussen gezien. Ja. Um, uh, Daar was het zelfs zo, die moesten keihard blokken voor willen bereiken wat ze nu bereikt hebben. Ja. ja? Je moest daar keihard voor en, en, leren, dat kostte moeite en moeite en moeite. Juist. Ja. En die zijn er ook. Maar iedereen heeft zijn kwaliteiten en zijn kwantiteit. Zeker. En dat wil ik er toch wel even bij zeggen. Ja. En dat de, niemand daaraan voorbij moet gaan. Kijk, Luc, het zit zo. Ja. Uh, bij jou, dicht bij jou in de buurt, kunnen er ook mensen zitten. Uh, dan wil ik niemand uh, op voor zijn schenen schoppen. Nee. Maar... Er uh, kunnen ook mensen zitten die hebben ook problemen gehad. Ja, dat hoeft zeker. niet altijd zo te zijn, maar die maar het zou kunnen. Er. Ja, zeker waar, zeker waar. Uh, dat is, dit, dat kans is er. Kijk, jij hebt in je vriendenkring, heb je denk ik ook wel wat zitten waar het niet zo lekker gelopen heeft en het is voor die personen waar het om gaat, is dat best wel vervelend. En best wel moeilijk en, en heel lullig. Ja, ja, en daarom is het dus goed als we die mensen niet meer laag op gaan noemen... of, of lager noemen, of dommer, maar gewoon uh, praktisch. Want ze zijn gewoon nodig en ze zijn helemaal niet dommer of lager dan, dan, dan anderen. Nee, kijk... Roel, kijk, oh, ja, ja, laatste puntje Roel, ja. Kijk, je hebt wel van die mensen... Ja. en die kom ik bij de taxi nog wel eens tegen. Mm -hmm. Nou, en dat zijn echte snelsurfers. Die doen net of ze, ze weten waar je het over hebt. Ja, die lullen een beetje uh, die, mee... En die zijn een beetje dom aangelegd. Die, oh. dat, dat zijn mensen die echt een beetje dom zijn. Ah, oh, ja, die wel, die wel. En die kom je ook wel tegen. Ja. En dat is ook heel vervelend. En dat wil ja. ik toch wel even... Ja, dat heb je even je gezegd. Zeggen. Ja, dat heb je gezegd. En dan heeft het hele land gehoord. En ik vond het je leuk ja. om, je, om je even te spreken, Roel. Ik vond het gezellig. Ja, tuurlijk. Kijk, ik uh, had gehoopt en dacht van... Nou, ik kom er niet doorheen. Maar ja, ja vind... Roel, jij komt er altijd doorheen. Voor jou maken we altijd ja, okay. altijd alles plaats. Nou, um, ik heb uh, me nog één ding te zeggen van, ja. uh, maak er een succesvolle tijd van. Ja, je <coughs> En uh, ik, ik zou zeggen, doe uh, je mede-collega's van uh, Vara BNN uh, de groeten voor mij. Dat zou ik doen. En uh, maak er een succesvolle tijd van daar zo. Heel veel succes, sterkte en wijsheid geef ik je nog reeds... Vanaf deze plaats geef ik je die graag van harte mee. Hetzelfde en de doel, vanaf deze plaats terug naar jou. Ook sterkte succes en de groeten aan je collega's. Of mensen. Ja, oké, okay. succes daar! Hè? Dankjewel, ojoj! Dank u, doei! Fijne zondag, doei! doei. Ja, dat mag. Bellen en groeten doen, dat vind ik wel helemaal leuk. 0800-1121. Ants, goeiemorgen! Uh, ja, goedendag. Goeiedag, hallo. Ik uh, zal eventjes de radio uitzetten. Zet of heb je daar geen last van? Zet even de radio uit. Dat is altijd... Uh, het, als je mij oh, al je je aan de telefoon door. hebt, moet je de radio uitzetten. Oké. Okay, uh, maar okay. daarna gewoon lekker haast. Het was natuurlijk gezellig om te luisteren. Oké. Okay. Ja, goed zo. Hallo, goedemorgen. Dag. Ja, uh, nou, ik hoorde net een mooi uh, menselijk verhaal. Ja. En het sluit allemaal mooi op elkaar aan, vind ik. En uh, nou, dan moest ik even denken aan. Het is eigenlijk gewoon om menswaardigheid. En een mens zonder de wee, dat is een mens aardig. Dus een mens die is, uh, van zijn aard ook mens mm -hmm. Maar die W die is van, uh, van waard, menswaardig. En dan ben je ook uh, verplicht om ook wel aardig te zijn. Zo. Zo dacht ik. Nou, wat een mooie, antwoord. <laughs> dat, dat had ik even bedacht intussen. Um, nou Daarvoor heb ik gehoord over het laag en het hoog opgeleid. Dat is een goed uh, natuurlijk item, zoals gezegd. Maar ik dacht, wat laag, laag, laag, wat kun je daarvan maken? Nou, dan denk ik, lekker anders en anders goed. L-A-A-G. Ah, kijk eens. Uh, uh, Als je hoog opgeleid bent, dan ben je laag, praktisch, uh, opgeleid. Ja, ah. en dan ben je. <laughs> Dan ben je een lapro en die andere die is een hopro. Een hopro! Ja, ja die is ik, te hoog opgeleid praktische. En, en die me, andere die is te laag opgeleid Ja, praktische. maar dan houden we dat laag en hoog in. En dat moeten we er een beetje uitslopen eigenlijk, Hans. Uh, maar dat is, toch, dat is toch een beetje... Ja, praktisch opgeleid. Nou, dat ja, vind precies. ik voor die hoge niet zo erg. Die hebben ietsje te veel... Uh, ja, ja, die, die hebben sowieso een beetje hoger dan bol, bol ook natuurlijk. Hè. Dat is wel waar. Ja, maar ze zijn laag uh, praktisch opgeleid. Laag pra de, die, die alleen maar uh, intelligent en uh, dan die mooi. Ja, dat is de laag, op laag praktisch opgeleide. Ja, precies. Oh, ja, en die andere uh, is de hoog praktisch opgeleide. We schrijven mee, Anne. Laag, uh, laag uh, praktisch opgeleide, gekwalificeerde. Gekwalificeerde, laag opgeleide uh, ja, persoon. Ja, dat is echt Hartstikke, hartstikke, hartstikke ja. mooi, innovatief. Dat zijn we top. Ja, Anders, dan denk ik. Dan kunnen ze toch eventjes uh, proberen. Ja. Nou, ja. ja, goed dat we, ze dat we, iets zegt. We, we borduren <laughs> verder op het onderwerp. Dankjewel. En nog een ja, hele fijne zondag. dank Ja, dankjewel. Wie weet, en jullie ook. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Tot dag. Dag. Dag. Dus even kijken. Oh, nog even een beller. Hallo Klaas, Goedemorgen. Ja man, ik, ik, ik zit me helemaal kapot te lachen. En ik, ik zit gewoon door mijn telefoon heen te lullen van wat ik allemaal hoor nu. Nou vertel, je bent nu op zender. Vertel alles wat je allemaal hoort en waarom je ja, lacht. Nou, ik bel ben, ik ben vaker op zender. Uh, hallo, uh, goedenavond. Hallo, goeiemorgen. Uh... Hallo. Goedemorgen, oh ja, ja, ja. kort voor vijf s ochtends op zondag. Ja, het is wel zondag. Ja, oh, God, ik God, ik bedoel, bedoel, bedoel. Gekker kan het niet worden, eigenlijk. Nee, het kan mij niet gekker zijn, denken. ik. Nou, ja, ik heb drie jaar lesgegeven, onderbevoegd. Dus ja, ik was dus wat die mevrouw net zei, wie dan ook. Ik heb op mijn smokschool ICT-les gegeven. Ja, weet je wat smok is? Ja, ik weet wel wat smok is, maar wat een smok school dan weer is? Uh, zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Oh, kijk eens aan. Okay, kijk eens aan. En, en dus waarom, waarom, je... waarom heb je zitten, zitten lachen eigenlijk en, en, en, en, en praten door je telefoon bij, bij de andere bellers? Wat, wat, wat, wat, wat, wat hoorde je wat, ja, waardoor je ging lachen? Ik, ik, ik kwam er gewoon niet meer bij van die, die, die twee die vo, uh, voor me zaten. Hans en, uh, en Roel? Ja, echt niet normaal. Maar wat dan? Denk, wat dan, echt... uh, Klaas? Nou, klaar. Ik heet Klaas aka, maar ongelooflijk. Nou, ik, ik ik heb dus gewoon onbevoegd les gekregen, gegeven. Ja, drie dat jaar. Zei je. ja, ja, ja. ja. Oh. En het, het was gewoon, het waren gewoon mokroos de hele tijd Die Marokkaanse jongeren. Ja. Ja. Ja, zo, ja, precies. Zo kan je ze noemen. Ik noem ze Mokroos. Ja, nee, dus de Marokkaanse jongen, ja. Ja, maar het maar, merendeel van die kids die zijn er heel goed uh, terechtgekomen want ik liet hun gang gaan. Ja. En, en het, het, het hedendaagse onderwijs is gewoon echt gewoon van, je, je moet gewoon, uh, ja, hallo allemaal. Oh, Weet nee, nee, nee. nee. O, ja, ja, ja, ja. Ja, ik wil het liedje niet even zingen, maar... Uh, nee, doe maar niet. Er wordt dus in, in zo'n klas wordt Babbage geschreven, dat is een soort uh, fascistisch uh, programma. Oh, jeetje. Wat zeg je? Ik zei, oh jeetje. Ja nou, ik, ik zei hallo allemaal, oh, maar goed, ja, uh, ja dat is een fascistisch uh, leermodel wat uh, is uh, geïntroduceerd sinds uh, 2008 en dat heet Babbage. En dan moeten kinderen dus leren van... wat is een floppy drive? Nou, we hebben... Heb jij nog een floppy drive? Nee, zeker niet. Het is een heel ouderwets nee. volgens mij. Nou, ik, ik gaf dus les... gewoon meer van... Uh, vergeet de hele rotzooi uh, wat dan ook. Ik, ik, ik gaf ze wel eens uh, een, een soort uh, insteekproef van uh, is dit een hard drive of een USB-stick of zoiets. Ja, je, je gaf, gaf ICT-les en dan over de, de, de, de dingen die erbij komen kijken. Ja, precies. Maar ik zag al die kinderen, zag ik gewoon uh, allemaal, zaten ze gewoon uh, lekker uh, hun, hun dingetje doen op ja, nu heb je Instagram en. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oh man, dat, dat, maar, waar, waar, waar wil jij geen uh, Klaas met het verhaal? Nou ja, goed dat je me Klaas noemt. Ik wil gewoon zeggen dat, dat die instromende leraren die niet bevoegd zijn, ja? misschien wel meer ervaring hebben over ICT dan al die leraren die, die hun gaan leren over van een. Wat is een hard drive? Kijk, kijk, dat is, dat is kijk, een... Kijk, want, want, nee, luister oh. even. Ja? De, die, die kids, die, die gaan nu, stalkers en allemaal dat, dat, oh, dat soort programma's, en huh? uh, kinderen gaan gewoon veel te gauw om met, met mensen die ze niet kennen. Oh ja. En dat was mijn, gewoon mijn hele... Dat is jouw ingang. boodschap. Dat was mijn invals ook op die school. En, oh, uh, jij hebt, hebt weer de kinderen mee te geven van pas op online, want er zijn ook heel veel mensen die je niet kent ja, en die met, hebben niet het beste met je Ja, met wie zit je nou te lullen eigenlijk? Ken je hem? Of, of een, een, een, een, een, een website waar je AK47 uh, ja. kan bestellen? Zeggen we, moet je niet gewoon naar het leger toe of zoiets? En uh, dan krijg ik weer een invalshoek van een andere die zegt, nee, maar hij mag niet op, op die website zitten. Dan zeg ik, dan ga ik naar die jongen toe. En dan zeg ik, van, wat, ben, wat ben je nou aan het ja. doen eigenlijk? Ja. En dan krijg je dus die insteek wat leraren nu doen. Ja. En, en dat werkelijk. is oh. gewoon opletten en kijken wat die kinderen op het internet doen. En ah. daar wordt helemaal geen aandacht aan gegeven. Maar goed dat jij het dat... even aangekaart hebt, Klaas. Dankjewel voor het bellen en nog een hele fijne Dan zondag. Ik je, je, je beste. We Deliver his love, and You know I need it, you know I need it You know I need it You know I need it That's what I need you now Pray for Paris Pray for the Paris This is a God's dream This is a god stream This is a god stream We are not watching This is a god's dream. This is a god's dream. This is everything. This is everything. I'm trying to keep my faith. But I'm looking for more. Somewhere. Holy war So I send the pressure, my blessings Why oh why you do me wrong You persecute the weak Because it, it makes you feel so strong Don't have my no strength to fight So I look to the light So make these wrongs turn the right head up high I look to the light Hey, cause I know that you'll make everything alright Oh, no longer. am afraid of the night. Cause I, I look so alive. When they come for you, I will shoot your name. I will feel the questions. I will feel your pain. No I can judge. Put on the devil's neck to drift the Pangea Moving on my family from channel to Sambia Treat the theme is just like Pam I mean, I miss with your friends, but them, Gina Happened this way since Arthur was in Eda Now they wanna to hit me with who the, out the band Try to set photos of family yeah. My daughter look just like Sia yeah. You can't see it You can feel the lyricist Pyrrha coming to braille Tell me of the underground Come and follow the trail I meet Sonny Candy. I'm never going to hell I meet Kanye West I'm never going to fail He said let's do a good ass job but chance three hey, you gotta sell it to snatch the the Grammy Let's make it so free And the bar so hard That there ain't no gosh Damn part you can't tweet This is my part Nobody else speak This is my part Nobody else speak This little light of mine Glory be to God, yeah I'ma make sure that they go where they can't go If they don't wanna ride, I'ma still give them wrinkles Know what God said when we make the first rainbow Throw it at the end if I'm too late for the intro, oh, I'm just having fun with it You know that a woman was lost I laughed in my head cause I bet that my head looking back like a pig. Ultra beam. This is a ghost dream, this is a ghost dream This is everything This is everything I'm trying to keep my faith But I'm looking for more Somewhere I can feel safe And in my holy water Dit is toch bizar goed. Wauw, dit is naast. Die je misschien kent van Zee, uh, of uh, maar Of van uh, Loving Love. Maar naast, Nederlandse zangeres. Haar nieuwste single, Ultralight Beam. Ik ben een heel erg fan. Die ga je komende weken nog heel vaak horen op NPO Radio 1. Wie ik eigenlijk veel liever worden dan jij, natuurlijk. Als je even belt naar 0800 1121. Want het programma Makers bestaat eigenlijk bijna voor 80% uit de input van de luisteraar van jou. Dus, dus jij mag elke zaterdagnacht op zondag meepraten hier op NPO Radio 1 tussen 3 en 5 uur. En dus heel simpel door te bellen naar 0800 1121. Dat gaat dan wekelijks over een ander onderwerp. En deze week de middelbare school. Uh, het vorige uur hadden we het over dat uh, de jongens en meisjes uit groep 8 naar de middelbare school gaan. Dat ze moeten loten. En dit uur gaat het over de, ja, de lager opgeleiden van ons land. Maar dat mogen we helemaal niet zeggen. Want dat staat nergens op. Want ook die mensen hebben gewoon... Hoezo ben je laag als je heel goed meubels kan maken? Dan ben je helemaal niet laag. Dan ben je hartstikke, hartstikke welkom, hartstikke handig. Daar hebben we het over. En er is onder andere gebeld door Jos. Jos, goeiemorgen. Jos. Nou, ik heet geen Jos. Ah, jij heet geen Jos. Nou, dat is wel. Uh, wat, wat is je naam dan? Uh, niet Rob. Jos? Wat? Rob! Rob! Rob! Rob! Ja! Rob! Ja! Ja, dat is ook stom als mensen die aan Jos gaan noemen, toch? Er staat helemaal nergens op. Geen idee. Ja, nou ja, god, uh, excuus, Rob. Heeft hij? Rob, goedemorgen. Um, goedemorgen, ja. Je hebt gebeld. Uh, dat Ja. Ja, uh, misschien even heel handig, ik heb een HBO gedaan, een opleiding gedaan in twee universiteiten. Um, ik ben het zelden eens met uh, Marianne Zwageman in dit geval wel. En ik denk dat het wel komt door iets waar Marianne Zwageman zelf altijd heel enthousiast over klinkt. En dat is een uh, fase geweest in, in het verleden. Dat noemen we de verlichting. Ja. En in die periode waren een aantal denkers die vooral het uh, rationele denken, denken met je verstand, uh, heel erg hoog gingen inschatten. Uh, ja. Meer hoger dan het werken met je handen. En ja. Uh, nou ja. Het rationalisme heeft uh, nu zijn hoogtij gevierd. En uh, ik denk dat daardoor ook mede komt dat men dat als hoger beschouwt. En dan ook beter betaalt. Want dat komt ook heel vaak op neer. Ja. En dat men uh, mensen die gewoon heel praktisch zijn. En dus iets met de handen kunnen. Dat die uh, aanmerkelijk minder uh, hoog worden betaald. Of duur worden betaald. En, en, en hoog worden gewaardeerd. En, en, en voordat jij Marjane Zwageman hoorde. Hoe, hoe dacht je daar nou over? Nou, eigenlijk uh, net zo. Uh, ik, ik, ik herken... Uh, denk ik, het zijn hele praktische dingen waar je tegenaan loopt... en dan heb je gewoon een vakman nodig. Ja. En, uh, en ik kom ook heel vaak tegen... in het academische wereldje... of, of mensen die, die dan uh, ook een academische opleiding hebben genoten... Uh, behoorlijk dolle uh, uh, zetten... <laughs> uh, en ik vond wel aardig een eerdere Bella die gaf al aan van, omdat uh, die mensen zo ver van de praktijk verstaan, uh, doen ze nog wel eens uh, uh, voorstellen die helemaal niet uh, handig zijn voor de mensen die in de praktijk werken. Nee. Uh, onder andere op scholen. En uh, dan denk ik, die kloof, die is onder andere ontstaan, dus door uh, de verre overschatting van het verstand, uh, dat komt uit de periode van de verlichting. Kijk eens, zo, zo, zo. Dat, dat, dat, dat, dat is mijn opvatting. Ja, nee, dat is, volgens mij, ik denk dat het wel een... Goede opvatting is? Ik zit er niet zo diep in zoals jij. Wat heb jij eigenlijk gestudeerd dan, als ik vraag hem uh, Ik heb uh, uh, beleidswetenschappen gestudeerd, planologie, dus ruimtelijke ordening. Ja. En ik heb uh, theologie gestudeerd. Kijk, waar, waarom zoveel? Uh, omdat ik een, een generalist ben. Ik, ik vind bijna alles interessant. En hoe zie je jezelf dan? Als je dan zeg maar. Uh, zie jij jezelf als hoog opgeleid of ook niet? Er dus, is geen laag, maar is er, wel, is er wel hoog? Zie je jezelf als hoog opgeleid of niet? Nee, ik, ik ben daar eigenlijk zelden mee bezig. Uh, ik was laatst uh, bezig met het oudertje te repareren. En uh, dan denk ik, wat zit het ding toch geweldig ingenieus in elkaar? Vind ik uh, razend interessant. En ja. ik vind het ook heel knap wat automonteurs kunnen. En dan denk ik, het is, lijkt een beetje op een dokter. Alleen die doet het met uh, levend materiaal. en Een automonteur doet het met doodmateriaal. Nou, het voordeel is, die hoef je niet te verdoven. Want dan kun je gewoon weer gaan sleutelen. Maar voor de rest is het ook een beetje uh, uh, ja, knippen en plakken. Je ja. moet het ook doen uh, in de ICT-wereld en dergelijke. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Nou uh, Rob, uh, dankjewel voor, uh, voor, het, uh, voor het bellen. En nog, nog een hele fijne, ja, fijne zondag. Gaat vast lukken. Top, mooi. <laughs> Top, Rob. Oké. Okay. Oi, oi. Doei, doei. Doei. Eens even kijken de laatste beller van vandaag. Ellen, goeiemorgen. Hi, je spreekt met Ella. Oh, Ella. Uh, zitten we zitten uh, in uh, nou, een Zitten we uh, allemaal te uh, kutten, hè, vandaag? Het is wat? Nou, weet je. Ik... Ik, ik verbaas me eigenlijk een beetje. Want um, ik, ik, sinds ik wakker ben hoor ik eigenlijk niks. Het is nog niet zo lang. Maar um, dat, wat, wat is nou het verschil tussen praktisch opgeleid en uh, hoogopgeleid? Dat is het inkomen... En dat vergeten ze dus allemaal. Want als jij maar een beetje. Ik, ik ben zelf een, een kind van net na de oorlog. En uh, wij gingen. Nou, uh, door. Waar, in welke straatje je woonde. En noem maar op. Ging je al naar de huishoudschool hoor. Daar werd helemaal niet gekeken naar. Wat, wat kun je. En dat waren alleen maar de kinderen. Die uh, uit de middenstand. En, en de wat. wat uh, Eliteachtige. Oh, Ella. Ella. Oh, Ella, daar ben je weer. Ja, je was hier even weg. En weet je, dat, dat verschil... Ik, ik heb ook mijn hele leven lang gewerkt voor mm -hmm. kleine loontjes... en dat is het gevolg, dan ben je 65... En dan wordt je pensioen berekend op die kleine loontjes. Dus dat pensioen van mij is helemaal niet zo hoog. Nee. Dus naast mijn AOW een klein pensioentje. En dan denk ik, ja, er wordt alleen maar gezegd over die, die rijke ouderen en noem maar op. Maar dat klopt helemaal niet. Maar nu hebben ze weer vakmensen nodig die dan uh, praktisch opgeleid moeten worden. Maar die mensen die hebben natuurlijk ook van hun ouders gezien dat als jij uh, wat hoger opgeleid wordt, dan word je gewoon veel beter betaald. En dat verschil, dat, dat, dat hoor ik, heb ik nog van niemand gehoord. Ook die meneer hiervoor, hij heeft dat niet gezegd... terwijl hij heel hoog opgeleid is met verschillende universitaire studies. Snap je? Ik snap het, Ella, Ella. En uh, jij hebt het wel nog even kunnen zeggen aan het einde van, uh, van deze uitzending van Druktermakers. Dank je wel daarvoor. Nou, alsjeblieft, hè. En nog een... En het is wel zo, hoor, Luc, dat uh, uh, ik, ik ik zie het hier bij een straatje waar ik woon. Ook mensen werken hard in de zorg uh -huh. en uh, en die man die die werkt ook uh, voor voor nou, en, en voor lage loontjes, ja, hoor. Ja, ja. ja pas Hela, Dankjewel dank nou, voor het bellen. En nog ja, een okay, hele fijne Ik wil even een, nog, nog eens afsluiten. Die mensen. Ja, maar, ja, maar, ja, we, we, Ella, we hebben geen, we we de geen de we de tijd meer. Ella, ja. we hebben geen tijd meer. Helaas. Oké, okay, doei. Doe doei. Zometeen de hoogst man van BNR Varen En met de mooiste ogen Risa. Die er